12 uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag. Vluchtelingen verlaten massaal Oost-Ghouta. Maar nu de rook langzaam optrekt... wordt de humanitaire catastrofe pas echt zichtbaar. Straks meer in de nieuwsbv. Maar eerst grote bonussen bij Zakenbank en IBC. Daarover meer in het Nationaal met Gert Kluk. De top van de Haagse Zakenbank en IBC... krijgt een miljoenenbonus bij de beursgang komende vrijdag. De drie leden van de Raad van Bestuur... krijgen elke miljoen euro of meer in aandelen... De drie directieleden krijgen minder dan een miljoen. André Meinema van de economie-redactie. André, weer een bank en weer over bonussen gaat het. Vorige week kreeg ING een storm van kritiek over zich heen... toen Topman Hamers 50% meer salaris kreeg, een miljoen euro. Dat werd weer ingetrokken. Is dit net zoiets? Nou ja, nee. Het gaat wel over inkomen van de top... maar het ligt anders dan bij ING. Dat was een salarisverhoging, overigens ook binnen de regels en de lijntjes. Bij NIBC gaat het om een eenmalige bonus bij de beursgang... want NIBC gaat vrijdag naar de beurs... En bij beursgang is er eigenlijk een bonus voor het management nogal gebruikelijk. Want ze hebben het bedrijf be beurs klaargemaakt. Een succesvolle beursgang waarbij honderden miljoenen worden opgehaald... of soms wel miljarden, is dan een verdienste die dan beloond wordt met een bonus. En die bonus valt bij NIBC ook binnen de wettelijke plafond... van maximaal twee keer het vaste jaarsalaris. Niet in euro's trouwens, maar die wordt in aandelen uitbetaald. En bovendien is die bonus ook gebonden aan minstens vier jaar aanblijven bij het bedrijf wordt in jaarlijkse schrijven uitbetaald. Dus allemaal bedoeld ook, zegt het bedrijf zelf... om bestuurders te binden aan het bedrijf, aan de bank... en de continuïteit te waarborgen. Uh, trouwens, de topman heeft wel ondanks nog bijgetekend... voor de komende vier jaar. Dus echt bang dat hij wegloopt, is er natuurlijk niet. Uh, wat ook gebeurd is bij NIBC... is dat alle medewerkers, alle ruim 600... die krijgen ook allemaal een bonus uh, maandsalaris... ter gelegenheid van die beursgang. Dus iedereen verdient er, zeg maar, aan. Ja, het is veel geld, uh, want... Het gaat om die paar tonnen voor de directieleden en een minder dan een miljoen voor de top drie van het bestuur. En het be probleem hier is denk ik vooral de combinatie van salaris en bonussen bij banken is een heikele. Bankieren worden vaak weggezet als, als graaiers. De FNV die zegt ook in een reactie dat ja, onder welke steen leven ze eigenlijk na het ING-gedoe? Natuurlijk, dit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 Banken en salaris en bonus is nu eenmaal een, een heikele. Maar goed, er was ophef over ING omdat die ooit staans, staatssteun kreeg. NIBC heeft toch ook staatssteun gekregen tijdens de crisis? Ja, dat klopt. In 2008 gingen de kapitaalmarkten helemaal op slot. Banken konden zichzelf niet meer funderen. En uh, NIBC deed als eerste toen een beroep op de staat... voor gegarandeerde leningen. Voor 1 miljard hebben ze ook keurig terugbetaald uh, na een aantal jaren... met vergoeding eroverheen. En NIBC is natuurlijk ook geen systeembank zoals ING of... Uh, ABN Amber of de Rabobank dat is. Ze doen wel enige tijd al aan hypotheken en uh, spaargelden en dergelijke. Maar het is vooral een zakenbank en een uh, bedrijfsfinancier. Ook in handen nu dus van Durf Investeerde JC Flaus. Die gaat naar de beurs om, uh, aanstaande vrijdag om daar dus een half miljard op te halen. André Meijema. De Franse oud-president Nicolas Sarkozy is aangehouden. Hij wordt door de politie verhoord over de financiering van zijn verkiezingscampagne in 2007. Correspondent Frank Renaud. Frank, dit nieuws werd vanochtend bekend. Is er al meer bekend over het verhoor?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 Nou, Het is wel de eerste keer dat hij echt in hechtenis wordt genomen... en officieel gehoord in deze zaak... over de financiering van de zaak van de campagne uit 2007. Maar dat is natuurlijk niet het enige justitiële onderzoek... dat loopt naar Nicolas Sarkozy. Justitie onderzoekt namelijk ook de financiering van zijn campagne in 2012. Daar zou ook eventueel mee gesjoemeld zijn dat wordt onderzocht. En er wordt ook onderzocht of Nicolas Sarkozy pogingen heeft gedaan... om vertrouwelijke informatie van een rechter te krijgen. Dus drie lopende zaken tegen Nicolas Sarkozy. Maar stel dat het klopt dat hij in 2007... Moet heeft gekregen van uh, de toenmalige leider Gaddafi. Waarom mag het eigenlijk niet? Nou, er zijn eigenlijk twee hele simpele redenen voor. Ten eerste is dat het in het geheim is gebeurd. Niemand wist ervan dat Libië in het spel was. Tot daar onthulling over verscheen in 2012 in de Franse pers. Dus dat was al vijf jaar na dato, vijf jaar na die verkiezingen. En ten tweede gaat het over een bedrag, dat wordt nu genoemd van vijf miljoen... dat vanuit het regime van Gaddafi over zou zijn gemaakt naar Sarkozy. En dat is volgens de Franse wet gewoon helemaal niet toegestaan. Dat soort bedragen en financiering van andere staten. Van Kraut, dankjewel.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 Drie mensen volgden slepende rechtszaak uit... over wie de officiële erfgenaam is. Al die tijd bleef het lichaam van mensen bewaard... in een vrieslade in een mortuarium in Californië. De secteleider overleed vorig jaar in de gevangenis... waar hij een levenslange straf uitzat voor meervoudige moord. Het spraakmakendst was de moord in 1969 op de actrice Sharon Tate. In Kenia is het laatste nog levende... noordelijke witte neushoornmannetje gestorven. Dier werd 45 jaar. En met zijn dood is het einde van de diersoort in zicht...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 Maar eerst de verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. Op na een ongeluk veroorzaken file op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. 7 kilometer tussen Porna West en de afrit Rijssen met een half uur vertraging. Alleen de vluchtstrook is open. Verkeer vanuit Hengelo kan beter omrijden via Zwolle. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Daar vloog een auto over de kop bij Bergen op Zoom Zuid. Daar staat 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel...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 de NieuwsBV. Bijzonder goedemiddag. Woordkunstenaars uit in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hun hartekreet voor de stad. En Vandaag is het de beurt aan de hekkensluiter Schiedam. Straks de liefde en de zorgen met het woord als wapen na half één. Maar eerst de hel van Oost-Ghouta. De NieuwsBV. Inwoners verlaten de enclave massaal. Ze zijn op de vlucht voor de humanitaire catastrofe. die ontstond na de belegering van die stad door het leger van de Syrische president Assad. Residents call it a living nightmare. Now the United Nations has described what's going on in East Ghouta as hell on earth. <laughs> Abu Khalid al-Shahroor is desperate. Some 400.000 people are trapped in this besieged Syrian opposition enclave. Nowhere is safe. My children would tell me, dad, we don't want to die. It's been a state-sponsored campaign of mass slaughter. And as ever, many of his victims are serious children. Hoewel de evacuatie uit Oost-Ghouta op gang komt... gaan de bombardementen gewoon door. Gisteren nog kwamen 17 mensen om en onder hen 15 kinderen. Ik praat over deze crisis in Oost-Ghouta met journalist... Leila Benal in Brussel, zij is onderweg naar de studio. Ik hoop dat ze de studio vindt, want het is nogal druk in de straten van Brussel. En met Gerrit van den Berg van Unicef, hij is dit keer teruggekomen uit het gebied. Um, Gerrit, om met jou te beginnen. Goedemiddag. Ja. Uh, Oostgoed daar ingaan, dat kan niet, maar jij hebt deze weken wel in het gebied gezeten. En je hebt de crisis van dichtbij gevolgd. Hoe groot zijn die humanitaire problemen? Ja, immens, immens. Ik, ik heb dagelijks contact met mijn collega's daar uh, in Damascus... maar ook degene die, uh, die Oost-Kulta binnen gaan. En ja, de verhalen waar zij mee terugkomen... daar zijn zij uh, zelf als zeg maar, ervaren humanitaire werkers... zwaar van onder de indruk en soms zelfs in shock. Mensen komen het gebied binnen als hulpverlener. En dan is het al bijzonder moeilijk om, om binnen te komen. Daar komen we misschien straks nog over te spreken. Maar als je dan binnen bent en je, je, je bent in een gebied... waar zoveel vernietiging is, waar mensen... Ondergedoken zitten in kelders met kinderen met te weinig voeding, bijna niets en voortdurend geweld. Ja, dan, dan raakt dat mensen persoonlijk ook emotioneel. Dan ben je natuurlijk heel blij dat je daar die hulp kan geven. Mijn collega vertelde ik over een, een jongetje van acht, die had, die, die had niets anders te eten gehad die dag dan, dan en ook de dag tevoren, dan, dan, dan een bord tarwe met wat suiker, wat hij dan kookt en ja, dat je toch je maag vult. Ja, dat is schrijnend. En gelukkig, zo'n yogi kun je dan helpen. Maar dan weet je hoe belangrijk het is om eigenlijk de dag erop... weer terug te komen met meer hulp. En dat is in dat gebied uh, ja, bijzonder moeilijk op dit moment. Zelfs, dus, zelfs ervaren uh, ontwikkelingssamenwerkers... en uh, mensen die humanitaire problemen kennen... die zijn dus enorm uh, onder de indruk als ze terugkomen uit dat gebied. Maar Leila, je hangt aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag, Patrick. J Jij hebt contact met mensen in uh, oost kuta vooral via de WhatsApp. Wat, wat vertellen ze jou... Um, ja, de situatie is heel schrijnend. Um, uh, ja, mensen zitten vast in... in uh, ja, tienduizenden mensen zitten vast in, in kelders waar ze schuilen. Krappe kelders. Um, ja, dat zijn mensen die families hebben, die uh, familieleden kwijt zijn geraakt. Um, en informatie loopt uh, continu binnen via dokters... Um, Mensen, ja, kinderen hebben weken geen daglicht gezien. Ze hebben geen uh, ja, toegang tot uh, voedingsmiddelen, tot medicatie, uh, tot niets. Ik ben ook in contact met dokters die me vertellen uh, dat er uh, ja, uh, hulpkonvooien zijn, zijn tegengehouden. Dat medicatie is onder beslag genomen door de mensen van Assad, door zijn troepen. Uh, ja, dokters kunnen gewoon niet werken. De hospitals zijn ook uh, gebombardeerd geweest. Tussen 19 februari en vandaag zijn er meer dan, uh, ik geloof, uh, 1.200 doden gevallen, meer dan 7.000 gewonden. Uh, Dagdagelijks vallen er ongeveer 100 uh, tot 150 burgers, uh, komen ze om bij luchtbombardementen. En ik las uh, het verhaal over dokter Housam Hamdan. Kan je dat nog een keer vertellen? Uh, Dokter Hussam Hamdan heeft uh, inderdaad uh, ja, heel veel verteld. Uh, ja, over uh, ja, zaken die hij meemaakt. Uh, een bericht dat ik van hem kreeg, uh, wat hij mij later ook heeft toegelicht, uh, getiteld Bloed en melk. Uh, hij schreef elke dag over zwaargewonde kinderen die hij uh, in zijn medische post krijgt. En uh, ja, vanaf het moment dat hij een, kind, uh, het, het, het, ja, een hand van een kind... Vast krijgt dat kind wil uh, ja, de, de, de hand van die dokter niet, met, niet meer loslaten, omdat hij wil leven en niet sterven. En uh, ja, dokter Hussam beschrijft dan ook hoe hij een baby van een maand binnenkreeg. Wiens volledige familie was omgekomen, dus ook de moeder. En omdat er geen melk uh, meer aanwezig was in het hospitaal... ...heeft hij water met suiker gegeven, maar die baby weigerde dat dan. En uh, dokter Hassam vond er dan niets anders beter op... ...dan uh, de baby uh, aan de borst van een moeder die ook binnengekomen was... ...en in coma was beland... Uh, uh, ...aan te leggen en die heeft dan op die man manier eigenlijk de baby terug tot leven kunnen brengen. Uh, dus dat was heel, uh, dat was heel uh, ja, een, een bijzonder verhaal. En dat gebeurt dagdagelijks. Dus uh, dokter Gassam krijgt dagdagelijks, ja, ofwel mensen die, die uh, ja, in coma beland zijn... Uh, ...kinderen die uh, familieleden verloren zijn... ...maar ook uh, ja, gewoon stukken van leden laten op een hoop waar hij niet weet uh, wat mee doen... Dus jij krijgt de meest schrijnende verhalen binnen. Eh, Gerrit, jij, jij, jij moet dan hulp coördineren. Maar hoe kan je deze mensen helpen? Ja, Nou, in, in de eerste plaats echt, echt afschuwelijk wat je vertelt. Maar dat zijn ook de verhalen die wij horen van, van binnen uit dat gebied. En, en dat is ook het... Ja, de jaren reizen te bergen, als je, als je dit hoort. Maar dat is ook zeg maar, de frustratie van iedereen. De nood is daar zo hoog. En je wil direct naar binnen met die hulp. Gewoon, en als, het, we dan, als we het over aan, nood, aan nood hebben, hebben we het over alles. Hè? Dat is medicijnen, voedsel, uh, water. Uh, ja. ja, eigenlijk gewoon leven. Ja, precies. Alles wat je nodig hebt om te leven, is, is daar, een, daar is een gebrek aan. Dus uh, de organisaties zoals Unicef die staan dan klaar uh, in de omgeving... om met hulp naar binnen te gaan. Maar ja, je, je moet toestemming krijgen van de strijdende partijen. En uh, dat is een bijzonder uh, ingewikkeld proces. En dat, dat frustreert ook iedereen... Uh, toestemming van de partijen om naar binnen te gaan. Dus niet alleen papier, maar ook gewoon de verzekering... dat er niet gevochten wordt. Ja, en daarbij dus, hoor ik dus ook van Lela net... dat, dat sommige mensen appen dat konvooien uh, uh, aangevallen zijn... en, en geplunderd zijn. Ja, nou, ik denk wat die dokter opdoelt is bij het eerste convooi... Uh, even iets terug, we hebben een paar weken geleden de VN-resolutie gehad. Nou, dat, dat was ook zeg maar, vanuit, vanuit de hulporganisaties daar een soort laatste redmiddel... van Nou, hopelijk nu met de VN-resolutie gaat er iets veranderen. Nou, Tot de grote frustratie, woede, verdriet, geeft er maar woorden aan... Uh, gebeurde dat niet een week lang. Uiteindelijk kregen we toestemming om naar binnen gaan, te gaan... met de, de diverse organisaties doen dat samen... Te, te laat, te weinig, noem maar op, weet je, het is, het is te kort. Dat geef ik gelijk toe, want we willen meer. En uh, op het moment dat we daar naar binnen gingen... Uh, was de, de, de, de, de regering uh, zei, nou, bepaalde hulpgoederen... de medische spullen mogen niet mee... Ja, ik bedoel, dan roepen we het uit van frustratie... dan, dan stuur je berichten daarover de wereld in... maar uh, van boosheid, en we willen het wel meenemen... Ja. maar die spullen, die komen daar dan niet in. En ze zeggen, ja, we zijn een soeverein land... we hebben, we hebben die mogelijkheid, we hebben die rechten. En uh, toen hebben we ook gezegd... nou, bij het volgende konvooi willen we daarmee naar binnen. En ja, zo blijft dat, dat, dat spel doorgaan. En Le Leila, jij, jij krijgt dus ook dit soort berichten... via jouw WhatsApp binnen en via al je uh, uh, kanalen. Maar hoe ja, reageer je, je daarop? Wat kan je terugzeggen? Uh, ja, het enige wat ik zelf kan terugzeggen als journalist is dat we uh, de verhalen zoveel mogelijk uh, naar buiten zullen brengen. We verifiëren ook uh, het, uh, alles, dus footage die binnenkomt wordt geverifieerd, uh, fotomateriaal. We proberen zoveel mo mogelijk de namen van slachtoffers uh, te noteren bij, bij foto's. Uh, ja, we kunnen enkel verhalen uh, naar buiten brengen, uh, zoveel mogelijk. Uh, maar langs de andere kant kunnen we ook andere zaken doen. Uh, ja, Zoals, uh, journalisten moeten eigenlijk meer doen dan beelden en getuigenissen over Syrië verzamelen. Uh, want wat we nu eigenlijk doen is het copy-paste van, van berichten... Hè. Alle mediaplatforms doen dat omdat we afhankelijk zijn van citizen journalism ter plaatse. We kunnen niet naar het gebied afreizen. En als we naar het gebied kunnen afreizen, dan uh, zijn we continu onder uh, toezicht van Assad. Wat maakt dat je ook niet objectief kan berichten. Uh, dus de vraag nu is van ja. Wat kunnen we doen? Uh, ik vind dat debatten vaak spaak lopen op televisie, omdat journalisten niet de juiste vragen stellen aan de mensen die ze in de studio hebben. Dat zijn dan meestal overheden, beleidsmensen. Maar wat zou de juiste uh, vraag zijn? De eerste vraag zou zijn: de wat gaan vraag. Jullie doen? wat gaan jullie doen aan deze situatie? Ja, logisch. Wat? wat? Wat kunnen we doen als, als uh, journalisten? Dat is heel simpel. Dat is eigenlijk de vraag aan, aan de euro. Uh, ik, ik denk dat we gewoon aan het, aan het Europees parlement moeten gaan staan. En de beleidsmensen, onze overheden moeten challengen. Wat gaan jullie doen aan deze situatie? Maar mij, mij frustreert dat ook. Want de oorlog in Syrië is nu zeven jaar bezig. En ja, we hebben Aleppo gehad. We hebben Jezidis gehad die op een berg vast zaten. We hebben Kobanen ge, uh, gehad. We, we hebben nu Afrin waar, waar, waar ook uh, duizenden vluchtelingen zijn en de, en de nood tot hoog is. Maar, maar wat kunnen we doen? Is het alleen maar bevragen aan, aan politici van wat gaan jullie doen? Um, we moeten... Wij niet, maar de, de juiste instanties moeten zoveel mogelijk uh, humanitair hulp bieden. Maar daarnaast moeten we Assad ook uh, ja, uh, uh, ja, berichten. Ik bedoel, zolang het Westen zwijgt, wil dat zeggen dat Assad groen licht krijgt om die bombardementen gewoon door te laten gaan. En dat is ook, dat is ook het signaal dat het Westen geeft op dit moment. Ja, en, en Gerrit, ik ga ook nog even naar jou, want jij ja. bent van UNICEF. Jij probeert natuurlijk die hulpconvooien die stad in te krijgen of oost in te krijgen. Maar wat vind jij van deze oproep wat wij als journalisten moeten doen? Meer de goede vragen stellen aan de politici? Ja, ik, kijk, ik ben het er volledig mee eens... Dat die, dat die vragen scherp en pregnant gesteld moeten worden. En dat is hetzelfde, denk ik, wat, wat wij doen als, als hulporganisatie. De, de afgelopen maanden het, hebben we oproepen gedaan, statements. Ik weet een paar weken geleden... Uh, mijn collega's op het kantoor uh, voor, voor die regio die zeiden... Wat moeten we nu nog zeggen aan de mensen die daar aan het strijden zijn? De mensen met invloed. Toen hebben ze uiteindelijk een statement uitgebracht. Een, een, een blanco statement. Zeggen van, welke woorden kunnen we nu nog uitdrukking geven... aan de ellende van die kinderen daar? Maar ook, ook aan onze boosheid en woede en frustratie. En nou, en, dat, was dan, dat gaf dan weer een beetje, er kwam wat reactie op. En uiteindelijk hebben we de, de, de VN-resolutie. Maar ja, wat heeft dat voor effect gehad? Ik, bedoel, ik, ik, zeg, het, Niets. ik zeg het met, met frustratie, want... Uh, op dat moment, als je daar bent als hulpverlener, dan hoop je het hoogste orgaan op aarde, als daar een resolutie wordt vastgelegd, dat dat daar de plekken verschil gaat maken. Nou, sindsdien hebben we vier convooien gehad, dus het is, zeg maar, het, het is, het is vrijwel niet. Nou, hoe zou ik het zeggen? Het is veel te weinig. Het heeft een klein beetje verschil gemaakt, maar uiteindelijk de vraag daarvan: staakt het vuren? Wat gewoon, daar ging het over. Gewoon stop gewoon een tijdje met vechten, zodat we iedereen er kunnen helpen. Daar is geen gehoor aan gegeven. Hopelijk wordt er geluisterd naar de schrijnende verhalen die jullie over het voetlicht eh, proberen te brengen. Ik wens jullie eh, beiden, eh, Leila B B Benal als, als, als journaliste en, en Gerrit van den Berg als, eh, als lid van UNICEF, heel veel wijsheid en veel sterkte. En ook succes met het, eh, ja, het ver, ver, verbijten van jullie frustratie. Dank jullie wel. Dank je, Dank je wel. Meer van de Nieuws -PV? volg ons op Facebook. Totaal iets anders. Zo vrij als een aardbei, gekozen tot slechtste slogan... bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Uit de koker van Kelly Uiterwijk van de partij Vrij uit Beverwijk. Kijk, zo vrij als een aardbei, ze is er wel mooi mee in het nieuws gekomen. Dus hoe slecht is die slogan nu eigenlijk? De drukker naar Keks wilde ooit een lied maken... dat niet mee te zingen was door het publiek. Dus verzonnen ze een tergend lange zin voor het refrein... dat ook de titel werd van het lied. Maar ook hier sloeg de ironie direct toe. De fans wisten niet hoe snel ze dit, uh, deze dit refrein uit hun hoofd moesten stampen. Het gaat als volgt. Zou je niet tegenstaande de recente gebeurtenissen... toch nog een verblijf op amoureus gebied in, in overweging willen nemen? Alsjeblieft. Zou je niet tegenstaande de recente gebeurtenissen... toch nog een verblijf op amoureus gebied in overweging... Had. Je lachte en je danste je weg Door de nacht die je deed Of de onlangs verkregen vrijheid je beviel Of dit precies was wat je altijd had gedacht Aha. Oh je schrok toen je me zag hij riep een of andere vent oh, Het duurde maar even voor ik het begreep Dat je deed alsof je mij niet had herkend oh, Ik weet hoe jij je voelde Zo voelde ik het ook Hoe overbrug je de leegte niet gaat Tussen jou en mij Tussen jou en mij Tussen jou en mij Jou en mij Tussen jou en mij Zou je niet tegenstaan De recente gebeurtenissen Toch nog een verblijf Of amor, het gebied en overwege Nee, maar alsjeblieft oh, alsjeblieft yeah. Zou je niet tegenstaan De recente gebeurtenissen Toch nog een verblijf to We gebeuren niet, ze toch nog een verblijf vanarmen. We bieden bier en overweeg ik nederneem alsjeblieft. Trukken naar keks met Zou je niet tegenstaande de recente gebeurtenissen... toch nog een verblijf op amoureus gebied in overne overweging willen nemen? Alsjeblieft, het blijft een prachtige titel, maar moeilijk uit te spreken. De Nieuws BV. Het Allermooiste. Altijd een fijn moment, praten over iets moois uit de wereld van kunst en cultuur. En dat doen we met prominente Nederlanders. En net als gisteren, een nieuwe naam in ons Ullisteren gezelschap. De klassieke muziekkenner Floris Korti van het programma Podium. Witte man Floris, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je bent vaak bij ons te gast, maar vandaag dus voor het eerst... in onze culturele rubriek Het Allermooiste. En ik ben zo benieuwd, wat is voor jou vandaag het allermooiste? Vandaag is voor mij het allermooiste... het gloednieuwe bollendak van Utrecht Centraal. Schitterend. En dan vraag je natuurlijk af, waarom? Ja. Nou, er is daar een, een klein wonder gebeurd. Ik uh, weet niet of je recentelijk of de afgelopen jaren daar wel eens uitgestapt bent. Voor of na de verbouwing? Uh, voor de verbouwing. Ja, voor de verbouwing ben ik er uitgestapt en na de verbouwing ook wel. Dus ik, uh, ik denk dat ik weet waar je naartoe gaat. Ja, nou ja, de, de, je moest de afgelopen jaren op weg naar het centrum... eerst door Hoogkaterijnen. Dat is natuurlijk een, een, een vervoeide plek, een soort labyrint, Een enorme weerwar. als het tegen zat, dan was je zo tien minuten bezig... om daar door dat zieloze winkelgebied naar buiten te komen. En nu is dat wonder dan voltrokken. Ze hebben Utrecht Centraal en Hoogkaterijnen losgeknipt. En daarmee is wat mij betreft een historische fout hersteld. Um, Station Utrecht heeft opeens een stationsplein... En dat is een uh, tamelijk klein stationsplein, maar toch indrukwekkend. En dat komt dankzij het dak dat daar verrezen is. Ze hebben die nieuwe ruimte overdekt met een, een hemelsbouwwerk. Een episch dak van zo'n 49 bollen. Die zijn gemaakt van uh, folie en letterlijk opgeblazen. Ze zijn 7 meter breed en ze zweven 22 meter boven uh, de krioelende reizigers... En het effect is iets van een, een wolk, een soort kussen. Het is een iconisch entree. En ik vind dat de architect, dat is trouwens uh, Hector Hoogstad... dat die er fantastisch in geslaagd is... om uh, zowel iets futuristisch als ook iets vertrouwds te maken. Het is tegelijkertijd groot... Uh, maar ook veilig, uitnodigend. Je krijgt zin om er stil te staan. Je gaat naar boven kijken. En zelfs dat verdomde hoogkaterijnen krijgt opeens een beetje allure mee. Nou, dat vind ik een grote prestatie. Dus als je binnenkort op Utrecht Centraal Station bent... en je moet een overstap maken, neem een trein later. Loop even naar buiten en bewonder dit nieuwe hemelse bollendak. Het wordt alleen al bolle Dankjewel, het allermooiste volgens Floris Korti. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Taalkunstenaars verwoorden de zonnige en de schaduwkanten van hun stad. in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Vandaag staat het een teken van Schiedam. Ja, en dat ligt in de buurt van Rotterdam, getuigen ook dit gedicht van Jules Deelder. Beknopte topografie van de Rijnmond. Rotterdam, Schiedam. Vlaardingen, Maasluis. Hoekenjong, Trappiaf.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 Er is ook verkeersinformatie, John Bakker. Met een vertraging op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Landsmeer en de Zeeburger Tunnel, 4 kilometer. Daar stond het hoge vrachtwagen, die is weer weg. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar de vertraging nog wel 20 minuten. En door een kapotte vrachtwagen op de A58... van Eindhoven naar Tilburg bij Moorgestel, 7 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht en de vertraging een half uur. Pas op, nu volgt een mening. Vandaag natuurlijk Marcel van Roosmalen. Nog maar twee nachtjes slapen en dan zijn de verkiezingen van Rotterdam voorbij. Gelukkig. Ik kende de Rotterdammer niet anders dan boos en afgunstig op Amsterdam... en de Amsterdammers, door hun Joden genoemd. Altijd woedend omdat het in hun ogen in dit land te veel om Amsterdam draait. Omdat Amsterdam de hoofdstad is... en omdat er te veel bekende Nederlanders in Amsterdam wonen. Het Second City-syndroom. Ik vond het een beetje sneu maar ook vermakelijk en ook wel sympathiek. Ik kom zelf uit Arnhem en weet dus alles van minderwaardigheidscomplexen. En toen verzon een of andere gek op het mediapark dat het bij deze verkiezingen nou eens om Rotterdam draait, vanuit de gedachte dat wat daar gaat gebeuren later ook in de rest van het Nederland gebeurt. Vroeger gebruikten ze daar standaard Amsterdam voor, maar omdat daar geen gewone mensen meer wonen was Rotterdam opeens de battleground. Want 2002, want Pim Fortuyn. Ja, en dan kunnen ze dus de druk niet aan. Dan gebeuren er hele gekke dingen en dan blijkt politiek in Rotterdam toch een beetje als Feyenoord in de Champions League. Ze zijn er heel trots op, maar het is niet om aan te zien en het wordt ons ongevraagd in het gezicht gesmeerd. Gisteravond heb ik, als gewone Nederlander, geprobeerd te kijken naar iets wat ze in Rotterdam een verkiezingsdebat noemen. Het werd uitgezonden door Nieuwsuur. Zelden zo'n onsamenhangend soortje ongeregeld bij elkaar gezien. Ze hadden gewone Rotterdammers en politici lekker door elkaar gemixt. Leuk hoor, dat mensen van de straat zich nu ook met de politiek bemoeien. Maar ik zag het verschil tussen de burgers en de politici niet meer. En had medelijden met de echt gewone Rotterdammers. Want jezus, op wie moet je daar nog stemmen? Die kale, dacht ik nog, is die wel goed? Hadden ze geen andere gewone Rotterdammers uit de haven kunnen vissen? Bleek het de lijsttrekker van de PVV te zijn. Met Nida en Denk, een uit elkaar gespeeld linksblok en dan ook nog Joost Eerdmans in de rol van Wijsneus... was het een beetje veel. Conclusie, in Rotterdam hebben ze allemaal een hekel aan elkaar... als de een wat zegt, schreeuwt en beledigt de ander... en bijvoorbeeld maar vast doorheen. Na afloop vond ik het geen gek idee om in die geweldige stad dan maar geen verkiezingen te organiseren. Kan er geen regent naar Rotterdam, een van regeringswegen aangestelde graaf die er een nieuwe kuip neerzet, of de oude restaureert dat mag ook, en die al die lijsttrekkers opsluit en ze de straten laat vegen. Want daar hadden ze dan wel allemaal de mond van vol. Van niet lullen, maar poetsen en rustreinheid en regelmaat. En dan eens per maand een cameraploeg er naartoe zenden, zodat we kunnen zien hoe het met ze gaat. En uitzenden op RTV Rijnmond graag. Dankjewel, Marcel. Nieuws van de NOS. De Jordaanse koning Abdullah en koningin Rania... zijn aangekomen in Nederland voor een staatsbezoek. En ze zijn ontvangen door koning Willem-Alexander... en koningin Maxima op Paleis Noordeinde. En een eh, NOS-verslaggever Jeroen Wielaert. Jij volgt het staatsbezoek. Jeroen, de ontvangst, hoe ging die? Nou ja, ik zit hier alweer helemaal alleen voor de hekken van Paleis Noordeinde. Kwart over twaalf uh, kwam uh, koning willem Alexander uh, met zijn uh, collega-vorst de trappen af voor Paleis Noordeinde. En Dat was op zich een wat merkwaardig gezicht, want uh, de Hollandse vorst uh, is uh, ruim langer dan zijn Jordaanse collega, die komt nauwelijks tot zijn schouder. Uh, dat is omgekeerd evenredig met de machtsverhoudingen, want die koning I <laughs> mean... De, koning, de Jordaanse koning is in zijn eigen land even wat machtiger dan Willem-Alexander hier in Nederland. Maar goed, dat was allemaal mooi voor de plaatjes. De beide koningen liepen langs de erewacht. Maakten een lichte buiging voor hun vaandel. En gingen daarna met hun echtgenotes weer terug het paleis in. Daarna was het de aftocht van de orkesten. Dus zelfs alweer verstomd hun geluid. En van nu af aan hebben ze toch nog een vraag het programma de... Koningin eh, Rania gaat samen met koningin Maxima nu eerst naar het gemeentemuseum in Den Haag. Uiteraard eh, om te kijken naar de Victory Boogie Woogie Na uitleg van eh, Benno Tempel, de directeur. Die erg blij is dat eh, koningin Rania ook de wonderkamers wil gaan zien in het gemeentemuseum. Eh, dat heeft een hele belangrijke educatieve kant. Want de Jordaanse vorstin houdt zich in eigen land ook vooral bezig. Met onderwijs. Uh, onderwijs is niet direct het kernpunt van de ontmoeting. die de beide koningen daarna hebben. in theater Diligentia. bij een bezoek aan de World Class Students. De Jordaanse vorst zal daar een redenvoering houden. en er zal worden gesproken over. iets wat veel belangrijker is dan al die koninklijke plaatjes. namelijk. Uh, het uh, klimaat in het Midden-Oosten is natuurlijk uh, een, een gedeeld belang, wat uh, beide landen hebben in de opvang van Syrische vluchtelingen. En voor de rest zullen ze spreken over het veiligheidsvraagstuk. Dat allemaal vanmiddag om drie, vanaf drie uur aan het Lange Voorhout in Den Haag. Dankjewel, Jeroen Wielands. blijft voor ons volgen. De in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen... vroegen wij de afgelopen weken verschillende woordkunstenaars... om ons rond te leiden in hun stad of in hun streek. Zij lieten ons in hun eigen woorden hun thuishonk zien... en deelden in de nieuwsbV hun liefde en hun zorgen. Zo gingen we op bezoek in Tilburg, Al van der Rijn... Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Heerlen. Amsterdam. Ze noemen het verkeer omdat het vaak verkeerd gaat. En je vindt sneller een vuurwapen dan een parkeerplaats. Het harde werken en niet vies zijn van de industrie... dat zit nog steeds in ons hart. Tilburg, je bent er. Niet altijd. Want voor degene die de weg niet weten is het soms een strijd. Ik zie verwoeste woningen omdat er wordt verloren door te winnen. Groningen, waar ons kent ons en brood bij de bakker... niet alleen opgaat in dorpen. Er is een plekje langs de Rijnen, alleen daar voel ik me vrij. Wat betekent Alve voor mij... Een rustvolle plek na een drukke tijd. Ik heb nooit wat anders overwogen, sinds ik jong en ongebreideld. Ben geboren en getogen, bleef dit plekje onbetwijfeld. Is dit een kruispunt waar je moet kiezen tussen links of rechts? Waar worden we in meegesleept, behalve de sleepwet?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 Ja, morgen zijn de verkiezingen en daarom eindigen we onze tour vandaag. We finishen in de stad die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen van 2014... het laagste opkomstpercentage had. Met een opkomst van 42,6 was die twijfelachtige eer voor Schiedam. En bij ons aan tafel woordkunstenaar Charlie Dichter uit Schiedam. Welkom. Dank je wel. Ja, 42,6 procent is best tragisch, best laag. Klopt. Ja, hoe komt dat? Hebben Schiedammers echt helemaal niets met de lokale politiek? Nou, ik denk dat het vooral uh, teleurstelling en wantrouwen is naar de politiek... überhaupt naar de overheid. En uh, ja, het is ook wel heel onrustig geweest uh, voor die verkiezingen. Uh, ook uh, met wat allemaal met de burgemeester en zo speelde... Dus het was allemaal niet heel. Uh, het was geen rustig vaarwater, zeg maar. Ja, maar in en... 2012 werd jullie burgemeester verver ontslagen wegens belangenverstrengelingen. kort, ja. schetsen. Ja. Ja. Ja. daardoor en... is iedereen direct de ja. lamp geslagen nou, in de lokale het... politiek? Ik denk als het vertrouwen al laag is en er gebeurt zoiets, ja, dan uh, gooi je eigenlijk olie op het vuur. Hè? Dus uh, dat heeft er denk ik toe geleid dat uh, nog, meer mensen zijn, nog minder mensen zijn gaan stemmen. Ja. Jij niet? Ik niet. Nee, nee ik, want jij nee. bent zelfs ook uh, politiek actief. Jij staat op de kieslijst voor D66. Welke, welke plaats sta je? Plek nummer 6. Onder welke naam? Onder Gerald Lawrence Zo heet je echt, hè? Yes, want ja, ik noem je ook Charlie Dichter, ja. omdat je hier als woordkunstenaar bent. Maar uh, hoe, uh, hoe is jouw politieke interesse ontstaan? Nou, dus, uh, ik, ik had eigenlijk nooit echt uh, de ambitie om iets in de politiek te gaan doen. Um, en dat heeft ook een beetje te maken met, uh, met mijn achtergrond. Um, ik heb niet een hele makkelijke jeugd gehad... En op dat moment ben ik dan, ben je dan vooral bezig met overleven. Dus ik kijk niet zo heel veel om je heen. En toen dat, uh, toen dat wat minder werd en ik ben gaan studeren... toen ging ik ook eens om me heen kijken... en ik ben me geïnteresseerd ook voor de politiek. Nooit zelf meegedaan, maar wel vanuit het idee van... ik wil wel weten wat er speelt. En ik, ik kwam een aantal mensen tegen die, uh, die een aantal keer tegen mij, uh, tegen mij zeiden... Van, ja, is politiek niet iets voor jou? Nou, Daar heb ik dus heel lang over nagedacht... Toch de stoute schoenen aangetrokken. Wat was de trigger dat je dacht, ik moet toch op die lijst? Nou, op een gegeven moment uh, uh, hoor je het zo vaak. Dan denk je, ja, die mensen zullen ook niet gek zijn. Dus Ze zien blijkbaar iets uh, wat ik nog niet gezien heb. En, uh, dus ik ben gewoon lid geworden, aangemeld, in het bestuur actief geweest bezig geweest met het verkiezingsprogramma. En uh, toen dacht ik, ja, maar als ik nu toch bezig ben... dan is het nog maar een klein stapje ook naar de, naar de lijst. Ja, dan sta je op de lijst. Uh, maar we zeiden net al, van, ja, in Schiedam is die, die opkomst heel laag. Wat is er eigenlijk nodig om, om, om, om meer mensen te interesseren voor politiek? Ik Wat denk moet er, er gebeuren? Ik denk dat het belangrijk is dat uh, uh, Schiedammers in dit geval... zich uh, meer moeten gaan herkennen in de politiek. Dus dat er meer mensen uh, moeten zijn die snappen wat hun, uh, wat hun belevingswereld is. En dan heb ik het vooral ook over jonge mensen, uh, mensen met kleur, uh, vrouwen. Die zijn gewoon ondervertegenwoordigd. Dus jij hoopt, omdat jij jong bent en uh, je hebt een kleur, uh, dat jij die jongeren kan motiveren om toch te gaan stemmen? Ja, dat hoop ik wel. Ja, ja, ik, ik, even los van de inhoud van wat ik daar ga doen hè, in, de, in de politiek. Ik denk dat het feit dat ik in de raad kom al een verschil maakt. En weten mensen dat jij op de lijst staat? Zeker, ja, dat heb ik ze ook wel nadrukkelijk verteld. Ja. Ja, nou ja, daarnaast ben je natuurlijk ook, uh, uh, ja, naast politicus, ben je dus ook woordkunstenaar. En ja, je bent hier natuurlijk om te praten over Schiedam of, of iets wat uh, op jouw hart ligt. Dus ik geef graag ja. de microfoon aan jou en laat je stem gelden. Yes, dankjewel. 21 maart. Verkiezingen voor de gemeenteraad. Dus ik stel jou de vraag, ga je stemmen of laat je je stem verloren gaan? Voor Schiedam komt het er nu op aan. Er valt veel te kiezen en misschien nog meer te verliezen... als eens weer massaal niet komen opdraven. Ik hoor, politiek is een schijnvertoning... en politici doen toch nooit wat ze beloven, dus waarom zou ik? Maar wat het ook mag zijn, het gaat wel over jou en over mij. Over armoeden en wonen en samenleven in de wijk. Over speelplekken en scholen en kan ik hier mezelf zijn. Over klimaat en schone lucht en wie neemt zijn verantwoordelijkheid. Ik ben voor meedoen en meebeslissen, maar ons systeem dateert van gisteren. Dus als democraat ben ik voor vernieuwing van de staat... omdat betrokkenheid zich niet beperkt tot eens in de vier jaar. Maar zolang we geen ander systeem hebben... is het ons recht en misschien wel onze plicht om te gaan stemmen. Want als jij niet voor je stem opkomt... is er straks niemand die voor jouw stem opkomt. Dus ga stemmen. Verdiep jezelf in de partijen. Doe de stemwijzer en stemwijzer, maar stem vooral met je hart. Voor de toekomst van je kinderen en de toekomst van jouw stad. Voor degene die zorg nodig heeft en de buurvrouw die in armoede leeft. Blijf met elkaar in verbinding en zie de overeenkomsten in verschillen. Want waar je ook vandaan komt, Schiedam is waar we elkaar vinden. De stem 21 maart. Al is het maar omdat het kan. Want samen zijn wij de stem van Schiedam. Heel mooi pleidooi. Dank je wel. Maar je beschrijft ook, ja, de politiek is schijnvertoning. En politici doen toch nooit wat ze beloven. Dus waarom? Waarom zou je? Waarom zou je stemmen? Maar als jij nou straks verkozen wordt, hoe ga je dit voorkomen? Nou, sowieso om me niet op te, op te stellen als uh, politicus. Maar gewoon als schiedammer. Ik bedoel, dat is de basis. Ik ben schiedammer en ik ben betrokken bij de stad. En uh, ja, daar wil ik graag met mensen het gesprek over aangaan. Ja, maar maak dat eens concreet. Nou, dus, dus. dus um, gewoon echt het, echt het mens zijn. Gesprekken aangaan. Bij ze, op, op, bij ze langs gaan. Zoals ik dat nu eigenlijk ook doe. Dus ik, ik wil niet heel erg me gaan profileren als politicus. Maar gewoon als schiedammer. En uh, ja, mijn betrokkenheid laten zien. Zoals ik dat nu ook doe. Vanuit ja. uh, jongerenwerk en dat soort zaken. Ja, want je werkt veel met jongeren. En, en wat vertellen ze jou? Met welke problemen zitten zij? Ja, wat je daar merkt is dat uh, pesten, discriminatie, uh, milieu, armoede. Dat zijn wel de belangrijkste thema's voor hen. Dat zijn nogal wat thema's in Schiedam. Ja, wat moet daaraan gebeuren dan? Nou, er moet heel veel gebeuren. Um, maar als het gaat om pesten en discriminatie... ja, kijk, uh, educatie is wel de basis. Um, en als ik nu hoor dat er, dat er leerkrachten zijn... die geen actuele thema's durven aan te kaarten in de les... ja, dan denk ik, dan, uh, ga, dan zijn we echt ver, uh, ver van huis, zeg maar. Ja. Um, en als het gaat om armoede, ja, dat, is, dat is wel echt een lastig, lastig ding. Want ik denk ook niet dat er maar één oplossing voor is. Dat het op verschillende, verschillende vlakken gaat. Van uh, inkomen tot gezondheid tot uh, uh, wonen. Daar, eigenlijk bijna alles in het, uh, in het sociale uh, en, en, en fysieke domein... Ja, daar, uh, daar raakt het wel aan. Ja, er zijn dus meerdere problemen hiermee Ja, Ja, zeker, zeker. En ik denk dat dat uiteindelijk leidt tot bijvoorbeeld armoede. Ja, wat ook grappig is, dat jij als democraat voor vernieuwingen wil strijden. Hè? Vernieuwingen in, in, in, in de manier waarop wij stemmen. Klopt. Maar als democraat moet ik je dan ook vertellen... dat wij morgen nog kunnen stemmen voor een referendum... maar dan wordt afgeschaft. Ja, klopt. Ja, ja. ja. Ik vind dat ook, echt, uh, ik vind dat ook echt, echt jammer. En tegelijkertijd denk ik wel dat de manier zoals het referendum hè, er nu uitziet... Hè, hoe het er nu uitziet, dat dat ook heel veel teleurstelling met zich meebrengt omdat uh, uh, ja, de politiek hoeft er niks mee te doen. Maar, maar wat, wat bedoel jij dan met, met uh, vernieuwing? Uh, o, omdat ja, uh, zoals het nu is mag je eens in de vier jaar stemmen lokaal. Hoe zou jij het zien? Hoe zou jij het organiseren? Ja, ik, ik geloof dat er meer momenten uh, moeten zijn... waarbij mensen hun stem kunnen laten horen. Door een over, referendum? Bijvoorbeeld. Uh, maar dat kan ook op andere manieren. En ik denk ook heel erg aan het overdragen van de verantwoordelijkheid... van uh, de overheid naar de, naar de burger zelf. Dus uh, daar waar de uh, politiek zich soms uh, om, uh, om, problemen, uh, om problemen samenkomt... denk ik dat ook heel veel problemen door bewoners zelf opgelost kunnen worden. En die dat ook zelf willen. Je, hebt, je krijgt een druk baantje als je verkozen wordt. Joh. Ja, dat gaat je hebt wel druk een worden. Groot, uh, groot wensenpakket. Ja, klopt. Ja. Ja. En, en je staat nu uh, nummer 6, en D66 heeft nu vijf zetels in Schiedam. Ja. Uh, ga, je, ga je erin komen? Voorkeur stemmen. Met voorkeurstemmen. stemmen. Maar met voorkeurstemmen stemmen werkt zo. Hoe lager de opkomst, hoe beter voor jou. Ja, klopt. Ja. Dus dat is eigenlijk best wel tragisch. Als je het zo bekijkt. Ja. ja. Dus wat moet er nou gebeuren? Meer stemmen of juist minder, zodat jij erin komt en de boel kan veranderen? Nee, sowieso meer stemmen. Omdat, uh, het, ja, ik vraag me sowieso af... op het moment dat ik met, met heel weinig stemmen in feite in de raad kom... wat het dan waard is. Dus uh, ja, ik, ik zeg... Uh, Iedereen gaan stemmen. En dan ligt die drempel maar wat hoger. En dan is het aan mij om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren. Nou, mooi betoog in ieder geval. En een spannende dag voor je. Zeker. Charlie Dichter, dank je wel. En hij staat op, op, ja, als zesde op de D66-lijst als uh, Gerald Laurens. Ja. Succes. Hé, hey, dank je wel Hoi, hoi.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 Nicotine van Chef Special. Ja, ik was in de war met uh, uh, John Player Special. Ja, dat, dat hebben mensen vaak. Dat heeft natuurlijk heel, dat heeft heel veel te maken met nicotine. We gaan wedden. Ja. Uh, gisteren wedde jij over het percentage Nederlanders dat zichzelf als gelukkig beschouwt. Hoogleraar R uh, Geluk Ruud Veenhoven. Dat is een heus beroep hoor. Met hem wedde je. Hij kijkt heel slim nog even naar de uitkomst van het vorige onderzoek over gelukkige Nederlanders. Uh, nou ja, als het toen 88 was, he, die, dat hangt een beetje af... van waar je precies de grens legt he, tussen uh, gelukkig en niet-gelukkig. Het gaat steeds stapje, stapje naar boven... dus dan zou het nu wel eens 89 procent kunnen zijn. 89 procent. En jij, Patrick, je was iets pessimistischer. Je dacht 80 procent. Nee, man, ik ben een optimistisch mens. Maar ja, ik bedoel, als hij zegt omhoog... ja, dan moet ik voor de ja. weddenschap omlaag zeggen. Ja, ja dat, is, ja, dat oh, hoort ja. er ook bij. Ook. Je moet een beetje die weddenschap Sorry. spannend maken. Ja, je klinkt heel optimistisch nu inderdaad. <laughs> Uh, maar goed, in het rapport van het CBS staat dat we net de 90% niet halen. Mm. Uh, 89, nog wat. Dat is er nu tussen. Uh, gelukt. <laughs> Hij wens die Chinese gelukskoekjes. 3% van de Nederlanders is trouwens ongelukkig, ongelukkig. Ik ben niet ongelukkig dat ik heb verkeerd. Nee, dat weet ik toch. De wetenschap van vandaag dan. Vanavond zet de NOS haar verkiezingsdebat uit... en in die uitzending van precies... Ik heb het nagerekend. Honderd minuten gaan landelijke kopstukken met elkaar in debat. Maar er is natuurlijk ook aandacht voor de lokale partijen. Gemeenteraadsverkiezingen immers. Maar hoeveel van die 100 minuten krijgen zij, de lokale partijen? Daarover wedden we met directeur van het Nederlands Debatinstituut... Roderick van Grieken. Goedemiddag. Goedemiddag. Landelijke Goedemiddag, kopstukken in een debat over de gemeenteraad. Worden we daar als kiezers eigenlijk wel wijzer van? Nee, sterker nog, het, het schept alleen maar verwarring. Want het zijn inderdaad mensen op wie we niet kunnen stemmen. En ze praten over dingen waar ze niet over gaan. Dus dat uh, leidt eigenlijk alleen maar tot verwarring. Ja, dat leidt tot verwarring. En ik hoorde jou ook bij het Radio 1-debat. Daar was je ook niet zo gelukkig uh, over, hè? Toen het ging over de lokale partijen en hoe vaak die aan, aan bod kwamen. Uh, nee, nou, kijk, ik vond het wel een dappere poging van, uh, uh, van, van de NOS en bij het Radio 1-journaal om uh, die lokale politici wel aan het woord te laten. Dat gaan ze volgens mij vanavond ook wel weer doen. Uh, maar het blijft natuurlijk heel erg gek. Ik vind dat er veel meer aandacht zou moeten zijn en we zouden allemaal gestimuleerd moeten worden uh, om deze dagen met name lokale kranten te lezen en ook naar lokale media te luisteren. Want daar kan je echt horen... Uh, wat voor jou persoonlijk de keuze is die je morgen kan maken. Maar het moet ook een die beetje een mooi debat de zijn, een leuk debat. Kunnen lokale politici een beetje goed debatteren? Jazeker, want wij als debatinstituut leiden... we heel veel verkiezingsdebatten in verschillende gemeenten door het land heen. Van De Wolde tot Hugo Waard en van Scherpenzeel tot Eemnes... En, en dan zien we die lokale politici in actie. Die kunnen dat prima. Die zijn heel goed in staat om duidelijk te maken waar hun partij voor staat. En dat kan lokaal nog wel eens verschillen van landelijk. Nee, we gaan eens kijken hoe dat vanavond gaat zitten dan. Dat is mooi overzichtelijk, want precies 100 minuten. Roderick, hoeveel van die 100 minuten gaan er besteed worden aan lokale partijen, denk jij?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 Ja, dat is laag, maar neerde. volgens mij uh, wordt het een fel debat... tussen Forum voor Democratie en de PVV. Klaver heeft zin om Rutte aan te pakken. Dus ik denk dat er gewoon heel veel reuring is... en dat die landelijke politici gewoon, uh, gewoon de vol vol gaan. En dat die lokale mensen een beetje ondergesneeuwd raken, okay. helaas. Nou, ik heb hier, ik hier nog Forum voor, uh, voor Democratie, dus zijn één gemeente maar meedoet. Hè? Dus die hebben vanavond zendtijd. En alleen de Amsterdammers hebben er wellicht wat aan. Ongelooflijk. Exposure. Ik heb hier de prijs vanmorgen gehad. Dat is een muts. Hier, de debatmuts. Nee. Oké, okay, nou, dankjewel ja. Rodrik. Ja,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 Vreug jij je ook op een fris voorjaarsinterieur? Haal extra voordelig de lente in huis met nieuwe meubels. Shop nu bij Gozens en krijg de zesde eetkamerstoel gratis. Of ontvang een gratis dekbed en kussens bij aankoop van een bokspring of bed. Zo start je de lente goed. Gozens, meubels met liefde en plezier. Tijdelijk geen installatiekosten bij een beveiligingssysteem. Kijk op veenstra.com.